Uitzending meteen met een groot vraagstuk. Wat? Wat is het vraagstuk? Nee, nee. R.E.M. en uh, What's the Frequency Kenner. Uh, ja, ik heb geen idee. ligt er ook aan, maar natuurlijk aan op welke zender je dit programma beluistert. Ja, welkom. Welkom bij een uh, nieuwe freeknacht R.E.M. en uh, What's the Frequency Kenner. Het zou ook een uh, goede vraag zijn natuurlijk voor uh, um, hè, dat uh, boekje. Waar, voor die vragen uit de popmuziek van uh, James Ball. Should I stay should I go? Kom ik later nog uh, de uitzending op terug. Maar R.E.M., uh, het kwam van het album Monster. Uh, dat kwam 25 jaar uh, geleden kwam dat uit. Die plaat uit 1994 uh, komt dat. Er komt ook een heruitgave van, van het album Monster. En uh, eerder, de band, eerder deed de band uh, dit uh, al... Ja, bijvoorbeeld met Alamedic for the People. Er kwam laatst ook zo'n nieuwe versie van uit. Uh, de vernieuwde plaat die zal op 1 november uitkomen. En het uh, album bevat, bevat een uh, nieuwe mix van het, uh, van het album... door de oorspronkelijke, uh, oorspronkelijke producent Scott Lit. En uh, deze mix die toont uh, vocale van Michael Stipe, prominenter. En RM zegt zelf over de heruitgave van Monster. Op deze alternatieve versie worden de gitaren teruggetrokken en de zang naar voren geschoven om een meer open geluid te creëren. Om zo de onthullende teksten beter naar voren te laten komen. Nou, bij dit programma kunnen ze het beter precies andersom doen. gitaren meer naar voren en mij meer, wat meer naar achter. Um, maar er is ook uh, een gemixte versie van uh, deze single What's the frequency? Kenneth opent een nieuwe Freaknacht. Dames en heren, welkom. Het is... Uh, de grote Hella Mega-editie. Wat betekent ja, eigenlijk de komende twee uur eigenlijk alleen maar uh, gitaren in de breedste zin van het woord. Ook heel veel nieuws spul, uh, allemaal uit de, de releasebak. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, ja, die Hell Mega Tour. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Uh, Green Day, Fallout Boy en deze gasten, Weezer. We kunnen ze uh, ja, uh, ja, op één dag live gaan zien. Eindelijk is dat mogelijk. Zondag 14 juni dat duurt nog even, maar dan staan de drie Rocky iconen samen in Stadspark Groningen met de Hella Mega Tour. Vandaar dat dit de Hella Mega Editie is van de Freeknacht. Alleen maar gitaren. Volgende week om uh, 10 uur dan uh, start de kaartverkoop. Uh, Aankomende dus vrijdag uh, is dat. En ja, die drie Rocky iconen die hebben absoluut uh, geen introductie meer nodig. Dit is de nieuwe zin van Weezer, The End of the Game. Hey Susie, where you been today? Al jarenlang hebben ze hun stempel gedrukt op de rockindustrie en het gebeurt maar zelden dat je de ja, drie artiesten van dit kaliber op één dag en één plek live kan zien. Al helemaal in Nederland. En uh, ter ere van uh, de Hella Megatour hebben alle mensen een nieuwe single uitgebracht. Dus ook uh, Green Day, Father of All, uh, Father of All, Motherfuckers heet die zelfs. Uh, komt, uh, de titeltrack van het uh, nieuwe album wat volgend jaar gaat verschijnen. Dus ga ik ze ook daar ook nog draaien. Dat is uh, de eerste single van dat gelijknamige album. Even kijken, 7 februari 2020 dan uh, komt het uit. Um, en Falla voilà Boy die heeft ook uh, de handen ineengeslagen met uh, Y. Jean op uh, een nieuwe track. YCLEF, YCLEF, Sean, Serious, ja. Dear yeah. uh, Future Self, hands up. En uh, nou, Weezer, mocht je je afvragen, Weezer op de radio? Nou, dat was Weezer. The End of the Game uh, hebben zij uh, gereleased, wat afkomstig is van het uh, 14e studioalbum. Afgelopen jaar hebben ze er twee uitgebracht, dus die gaan maar door. Uh, dat komt dan weer in uh, mei 2020, komt dat, uh, komt, gaat het allemaal verschijnen. Um, even kijken, ja, dus uh, fijn, fijn. De nieuwe Weezer, the End of the game, en dus ook een nieuwe van deze gasten, Fallout Boy, en uh, ja, lijkt een beetje op uh, Panic at the Disco-achtig, uh, maar het is Fallout Boy, samen met Wyclashan, uh, Their Future Self. And I can hear them in the back What was it? There Future Self, Wyclef Sean die doet er mee. Nieuwe muziek van Weezer, Fallout Boy en dus ook Green Day. Alhoewel, is dit Green Day? Ja, dit is echt Green Day. Father of all motherfuckers. Klinkt wel niet meer als Green Day dit. Maar het is wel de nieuwe synnel. Ja, echt. Van uh, Green Day. Father of all. Ja, en zondag 14 juni. Dan staan die drie uh, grote bands. Green Day, Fall Out Boy en Weezer. Dus uh, allemaal in het Stadspark. Alle drie uh, in uh, Groningen. Met de Hella Tour. En uh, vandaag is dit ook de, de hel mega editie van, uh, van de Frieknacht. Dus alleen maar gitaren, alleen maar gitaarbands. Uh, of ja, in ieder geval gitaarmuziek in de, in de breedste zin van het woord. En dat uh, kon je al weten als je op uh, de Facebookpagina keek van uh, dit radioprogramma. Want ja, ja we hebben een, een Facebookpagina. Het is officieel. Het heeft uh, 3,5 maand geduurd, maar we hebben officieel een, uh, een Facebookpagina. Um, het is wel uh, de, de meest simpelste Facebook-pagina tot nu toe. Um, maar daar wordt aan gewerkt. Ja. Um, dat is uh, facebook.com/slash Freeknacht Radio. Dan uh, dat is uh, onze Facebookpagina van uh, dit radioprogramma. Ja, en uh, de, voor de rest was er nog veel meer uh, uh, ja, nieuws. In, uh, ja, in ieder geval de alternatieve rock zien, zeg maar, uh, afgelopen week. Want uh, ja, nou die drie dus die komen naar Nederland. Uh, maar ook uh, editors die komen naar Nederland. Uh, Even kijken wat ik nog meer heb opgeschreven. Uh, nou dus, maar ook, ook bijvoorbeeld... Strokes komen bijvoorbeeld met een nieuw album. The Who komt met een nieuw album. Uh, maar Bonnie Ver, die komt ook bijvoorbeeld naar de Ziggo Dome. Mew stond afgelopen week in de Ziggo Dome. Dus er, er waren zoveel. En uh, ook deze gasten. Deze gasten die komen terug. En dan heb ik het over Supergrass. Een van die uh, Britpop, ja, populaire Britpop bands uit de jaren negentig. Zij gaan weer op tour in 2020. Dan geeft de band shows in Nederland, Noord-Amerika en Europa. En uh, de tour die brent. Uh, ja, de bent ook naar paradis ook, dus dat is mooi. Uh, de bent die speelde afgelopen vrijdag al, uh, vorige week vrijdag, een uh, surprise optreden bij de uh, Glastonbury Pilton Party. Dat is een uh, feest voor mensen uit de plekken uh, en vrijwilligers van het festival. Zo was een, uh, een greatest hit show met tracks als uh, Katy bij The First Pumping on Your Stereo, Alright, en deze Moving. Nee. been moving so Supergrass en Moving, ja, uh, het is uh, tijd voor uh, ja, weer wat nieuwe muziek. In januari toen uh, speelde de band Sportsteam al op uh, EuroSonic, EuroSonic Noordenslag, en daarna zijn ze een, een klein beetje in Nederland blijven hangen. Uh, shows op, uh, op festivals als uh, nou, Best Cup Secret, Loose Hands en Misty Fields, maar ook clubshows in de Rotown en Metropool. Uh, dus de band die is een beetje van Nederland gaan houden. Sportsteam is dus een van de ontdekkingen van, uh, van dit jaar. Uh, M5k misschien uh, wel van de band, Here It Comes Again. Dit is een de nieuwste wapenfeit afgelopen week kwam je uit, dit is Fishing. Thorstein and Fishing. Begin volgend jaar, dan komt het uh, lang verwachtte debuutalbum van Sportsteam. De band die heeft al een uh, paar weken tijd erop zitten, maar het is nog niet helemaal af. Uh, er staan veel shows en tours gepland, maar we hopen het uh, rond de kerst af te hebben. En al dus uh, Alex Rice, dat is uh, de zonne van de band. Alex Greenwood, drumster van uh, Sportsteam. Zij zegt, wij werken met een uh, geweldige producer die ook veel met uh, Courtney Benet heeft gewerkt. En hij heeft echt alles bij elkaar gebracht. Dus we zijn blij met hoe onze sound nu klinkt. Dit is een nieuwe single van uh, Sportsteam. Het is uh, Fishing. Uh, Terug naar Amerika, een beetje naar de blues en indie. Uh, ja, we gaan naar Californië, daar komen ze vandaan. Vier muzikanten in 2004 is de band opgericht. Cold War Kids hebben daarna ook wel een aantal uh, nou, toch wel goede albums en ook goede liedjes uitgebracht. En uh, dit is de nieuwste, want die kwam afgelopen week uit. Dit is Waiting for Your Love. You took me into your bedroom Het nieuwste wapenfeit van Cold War Kids, Waiting For Your Love. Het zevende album alweer, dat gaat op 1 november uh, dit jaar nog uitkomen. New Age Norms 1. Uh, dit is de derde zin op dus. Cold War Kids, Waiting For Your Love, iemand uh, die ook een uh, EP heeft gedropt. Vorige week was dat, uh, dat is Alessia Kerwa, die EP die heet This Summer. Misschien dat je het liedje Oké okay, Oké okay daarvan kent. Dit is volgens mij uh, de nieuwste single en ja, die is toch, wel, uh, is toch wel goed hoor, dit. Oktober, zo heet het. Nou, nog paar weken. Wat uh, commerciële nummers. Oftewel hits. Maar ze doet hier is, gewoon uh, echt haar eigen ding, heb ik het idee. Alessia Kara en haar nieuwste zin al: oktober. Nou, nog een paar weken. Dan is het er het is weer tijd voor een, een veelgestelde vraag uit de, de popmuziek. En ja, dit is me er toch eentje, zeg. Uh, ja, we hebben er al een aantal gehad. Hè? Bob Dylan hebben we bijvoorbeeld al gehad. Maar ook uh, uh, Beatles natuurlijk. Uh, Betty Pace hebben we gehad. Uh, Flack uh, de Smiths. Er uh, zijn ook een aantal die, uh, die ik nog niet heb gehad. Uh, Outcast hebben we wel gehad. Ook uh, le, le, de dames van Label. Uh, Edwin Starve, dat was vorige week, die twee. Maar ook een aantal overgeslagen zie ik. Uh, Bandit met de vraag: Do They Know It's Christmas? Uh, ik bla daar even door het boekje heen nog. Even kijken. Um. Dat hebben we nog niet gehad. Ken uh, uh, I Kick It van de Tribe Called Quest. Heb ik nog niet uh, met beetje doorgelopen. Who Run The World van Beyoncé. En dat hoeft ook niet per se. Is This Burning An Eternal Flame van uh, de Bengals. Nog niet gehad. En uh, ook Rihanna met How Likely Is Rihanna To Need Her Umbrella. Uh, dat zingt ze niet eens volgens mij officieel, maar goed. En um, nou, is het tijd... ja voor uh, de eeuwige nummer 1. Uh, nou, het zijn eigenlijk twee vragen zelfs uit de popmuziek. Kun je het eigenlijk al raden? Is this the real life? Ja. Yeah. Is this just fantasy? Die, inderdaad, ja, die ga ik uh, nou in ieder geval proberen te beantwoorden door middel van het, uh, het boekje Should I Stay or Should I Go en 87 andere hilarische antwoorden op vragen uit uh, bekende songs. Boekje van de schrijver James Ball, dat afgelopen af april is uh, uitgebracht. Ja, Queen natuurlijk met uh, Freddie Mercury. Hij uh, begint in 1975 zijn onderzoek naar de aard van de werkelijkheid door zich in ja, een persoon voor te stellen die zich schuldig maakt aan moord. En uh, vervolgens gaat hij zich, buiten, uh, ja, zich te buiten aan een duizelingwekkende opzomming van culturele kennis... van meteorologie tot dans, van theater tot religie. En, uh, of religie, en vraagt zich uh, af of iemand anders, uh, ja, of iemand, iemand anders laat gaan. Nou, dit is duidelijk een vroeg uitstapje van gitarist Brian May naar de Astrofysica... waarin hij later aan het Imperial College in Londen zou promoveren. Want zowel natuurkundigen als filosofen die hebben zich afgevraagd... of het mogelijk is dat het universum waarin we leven... ...een matrixachtige simulatie zou kunnen zijn. Of zelfs maar een spel op iemands computer. Uh, dus wanneer wetenschappers simulaties uitvoeren... ...in ons ogenschijnlijke echte universum... ...vereenvoudigen ze vaak een deel van de uh, fysica. Waarbij ze, om minder rekenkracht nodig te hebben... ...sommige aspecten als constanten beschouwen. In het universum waarin we leven... ...heeft de natuurkunde echter veel schijnbaar toevallige constanten... ...zoals de snelheid van het licht in een vacuüm. Dat, dat is niet geruststellend... De technoloog Elon Musk. Dat is de man achter Hyperloop en Tesla. Hij denkt dat de gesimuleerde universumtheorie juist is. En omdat er waarschijnlijk miljoenen of miljarden... meer gesimuleerde universen bestaan dan echte... is het stat uh, statistisch gezien... Dat, uh, of statistisch gezien... waarschijnlijk dat we niet in een basisrealiteit zitten. Of dat tot het gevolg uh, heeft dat je besluit... dat niets er echt toe doet. Zoals de auteurs van deze studie stellen. Dat ligt uh, gecompliceerder. Dus als we alleen maar bestaan... doordat we zelf denken wat we bestaan... dan weegt dat nog steeds even zwaar als elke andere verklaring voor ons bewustzijn. Dus wat betreft de stabiliteit van ons eventueel gestimuleerde universum... is het aan de wetenschap om te bepalen hoe groot de kans is... dat iemand de stekker eruit trekt. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes.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 Allergrootste band ooit. Uit de jaren 70, later ook in de jaren 80. Queen. Pomian, Emian Rhapsody. It is the real life It Is just fantasy Dat is de vraag die eigenlijk zojuist uh, Is beantwoord voordat ik het nummer in startte Met dat uh, boekje dus van uh, James Ball, Should I Stay or Should I Go Zo heet het, uh, mocht je dat zelf ook aan willen schaffen um, Ook een van die grote bands um, Destijds hè, Rond uh, de Queen to Queen ongeveer begon Tenminste, Zij begonnen daarvoor al, dat is Led Zeppelin En deze gasten, zij klinken exact Als uh, Led Zeppelin uh, Royal Plant, die weet er ook van um, Die is ook uh, goed bevriend uh, met de band volgens mij Green Greta Van Vliet, zo heet ze, hij is volgens mij zelfs ook fan. Uh, en Greta Van Vliet heeft er twee albums uit en nu ook een uh, nieuwe single. Die komt volgens mij van dat uh, laatste uh, album. Nee, het is echt helemaal nieuw. Echt helemaal nieuw deze. Always There. De nieuwe single van Greta Van Fleet. Always there. Het is de hella mega editie van Freak Nacht. Dat betekent alleen maar gitaarmuziek deze twee uur. Deze editie in ieder geval uh, volgende week. Dan gaan we gewoon weer back to the roots. Hè. Um, ook nieuw is uh, ja, deze nieuwe zin van Slutface. En dat vind ik echt een geweldig bandje. Het is een, uh, een bandje uit Noorwegen komen ze. zijn een aantal uh, ja, bezig. Zitten op het uh, Propeller uh, uh, label. Propeller Recordings. En uh, zij maken eigenlijk uh, al een aantal jaar punkrock, rock. Uh, pop punk. En uh, dus, hey, ja, het is helemaal hip tegenwoordig. Hè, om dan een mannenband uh, te hebben. Maar dan een vrouwelijke zanderes. Dus als frontvrouw. Als, uh, hey, als nou goed, um, zij is uh, ja, de, de zanneres, Haley Shee, zo heet zij, en ik, ja, ik, ik hou zo van dit bandje. En dan hebben ze een nieuwe single uit Stuff heet die, maar nou zet er maar good voor, good stuff, want ah, dit is lekker. Uit Noorwegen dus, slutface, die gaat ervan van slissen, nieuwe single, stuf. I'm all scratched up I know that freaks you out Hole in the wall Punch right through to something raw I think I felt enough One new mattress that I bought Just for myself Clean sheets and bright spots Sunday morning rituals, new blank page. No one to tell me it'll be okay. Uit Noorwegen, de band Slutface. Staf. Afgelopen woensdag overleed de Amerikaanse zinnersonwaarder Daniel Johnston. Hij is uh, overleden aan een hartaanvel. Uh, dat uh, meldde The de, de Guardian afgelopen week. Hij is een muzikant, wiens werk uh, werd bewonderd door andere Kurt Cobain en Tom Bates. werd slechts 58 jaar oud... Vooral die Kurt Cobain, die was, uh, was, ook, was uh, ja, geïnspireerd door hem. Hij bewonderde hem. En uh, Beck ook wel. Maar vooral Kurt Cobain, hè, dat, uh, die, die, die tekening van dat kekertje met... Hi, how are you? Uh, uh, Daniel Johnston ja, het is een beetje een, een triest verhaal hij werd in uh, 1961 geboren in Californië, hij groeide op in uh, West Virginia uh, en uh, ja, nadat hij naar Austin in Texas verhuisde bleef hij, uh, ja, zijn, uh, bleef hij zijn doorbraak als artiest, nooit echt naar het grote publiek, uh, publiek. maar hij, uh, zijn populariteit nam wel toe nadat hij cassettebandjes met zijn muziek uitdeelde aan voorbijgangers op straat daarna bracht hij uh, Diverse album uit. Maar het begon met die cassettebandjes. En dat is ja heel treurig eigenlijk. Het was een beetje een, onge een ongelukkige man. Uh, depressieve man. Verwaarde man. En vooral dat laatste. Verwacht. Hij was heel erg verwacht. Hij, die, hij maakte cassettebandjes inderdaad. Van, uh, van zijn liedjes. Uh, gewoon... Uh, uh, twee minuten, ook een one-track-spoor. Dus uh, ja, uh, gewoon één microfoon. Dat was het voor, uh, voor Zan en Gitaar. Dus hele ruige uh, ja, liedjes kreeg je dan eigenlijk. Maar ook gewoon ja, heel, heel rauw, heel puur. Um, en die, die, die nam je dan op op cassettebandjes, die liedjes van hem. En die deelde die dan inderdaad uit op, op straat. Um, uh, hij, hij wist helemaal niet hoe dat werkt met albums uitbrennen en platenmaatschappijen. Um, maar dan had hij op een gegeven moment had hij een bandje klaar. En dan ging hij inderdaad op straat. Volgens mij was dat het verhaal. En dan gaf hij dat aan een voorbijganger. En dan dacht hij van... Ja, maar, ja, maar ik nou... Nou heeft diegene mijn muziek. Diegene heeft mijn muziek. En ik heb mijn muziek nou niet meer. Dus... Dus wat, wat deed hij? Ging hij het opnieuw opnemen. Ging hij naar huis. Ging hij alles ging hij weer uh, opnieuw inspelen. En dan had hij uiteindelijk had hij weer een nieuw bandje. Dat gaf hij naar mensen. Hij wist niet hoe dat werkte. Hij wist niet hoe dat werkte. Hij wist helemaal niet. Dat bestond uh, platengemaatschappij. Dat kwam allemaal later passen. Dus het was een hele verwa uh, verwarde man. Uh, uh, dit komt. Het uh, liedje wat ik nou ga draaien uit 1990. Eigenlijk zijn mooiste liedje. Um, en daarna kreeg je inderdaad la, een jaar later... Um, toen kreeg je inderdaad Nevermind uh, van, van Kurt Cobain. Nou, hij was dus groot bewonderaar. Zelf uh, tekende hij in 1994 een contract bij het uh, label Atlantic. Maar inderdaad tot een doorbraak bij het grote publiek kwam het niet. Maar hij heeft zo, zo mooie liedjes gemaakt. Dit is er echt één van. Daniel Johnston. Afgelopen week, afgelopen woensdag overleden aan een achterval Op 58-jarige leeftijd. Is dus zo mooi. True Love will find you in the end. Mm. True love will find you in the end You'll find out just who was your friend Don't be sad, I know Don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. Too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you. Yeah.